Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. In de oorlog in Gaza komen korte gevechtspauzes... zodat kinderen kunnen worden ingeënt tegen polio. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens de WHO begint het vaccineren zondag in Centraal-Gaza. Daarna zijn het zuiden en noorden aan de beurt. Hulpverleners willen ruim 640.000 kinderen onder de 10 jaar inenten... tegen de besmettelijke ziekte die dodelijk is als die niet behandeld wordt. Vorige maand werd duidelijk dat er een grote polio-uitbraak in Gaza is. Een ongeluk met een F-16 boven Oekraïne heeft aan een piloot het leven gekost. Volgens Oekraïne onderschepte de F-16 Russische raketten. Amerika gaat ervan uit dat het toestel crashte door een fout van de piloot. Het is de eerste F-16 die Oekraïne nu verliest. Een man van 67 uit Veghel is vrijgesproken van de moord op zijn eigen vrouw. Vorig jaar werd zij gewurgd met het snoer van een bedlamp... Volgens de rechter deed de man dat in zijn slaap en was er daarom geen sprake van opzet. De man bekende dat hij zijn vrouw had gedood. Hij was gestopt met slaapmiddelen en zei dat hij daardoor nachtmerries had en daarom zijn vrouw in zijn slaap had vermoord. Vanavond komen de rolstoelbasketballers in actie op de Paralympische Spelen in Parijs. Dat spel gaat er soms hard aan toe met rolstoelen die bijvoorbeeld tegen elkaar aan botsen... Daardoor is amateurbasketballer Roddy de Bie het spel pas na zijn tienerjaren gaan spelen. Hij raadt mensen met een beperking aan om het spel ook te leren. Toen ik vijf was ben ik in een rolstoel terecht gekomen. En toen wilde ik eigenlijk snel gaan sporten. En ik ben gaan kijken bij tennis en bij basketbal. En uh, basketbal is bij mij destijds afgevallen omdat ik het te ruig vond. Ja, maar toch raad je het mensen wel aan om het wel uh, gewoon lekker te gaan proberen. Ja zeker. Je hoeft elkaar niet uit de stoel te rijden. Hè. Dat is niet een vereiste. En dat zie je vooral op hoogste niveau. Met je op lager niveau gaat het allemaal wat rustiger. Rodi hoopt dat er door alle aandacht voor de Paralympische Spelen meer mensen met een beperking gaan sporten. Dat zorgt er volgens hem voor dat mensen zich normaal voelen en daarom meedoen in de maatschappij. Het weer. Vanavond en vannacht in Limburg nog een bui. Verder droog. Morgen iets meer wind en wolken. Later op de dag is er ook zon. Het wordt dan 20 tot 23 graden. ZFM. Een verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Wat gebeurt er om We Zien alleen een kleine beetje money in de fame Niemand die me vraagt van ben je wel oké. Okay? Maar wat er verdiend rijk hier op de zee weg? Wat gebeurt er om mij? Mijn jongens zitten al jaren, maar bezoeken melk de weeg. Moeders hebben tranen en de junkies zoeken beest. Maar wat er verdiend rijk hier op de zee? Ik is dit, ik is dat, ik denk wat de fuck Wij zijn van de blok, je krijg geen sushi maar een zak betart Als ik alles pak, move ik als aan de dak Ik fuck mijn banden op, ik rijd te hard, geen slap op Bens baby, heel snel, wij zijn veel geld dus gaat je door, relax, ik wou niet dat je weer te veel belt toxics, ik kent mij, Japanese, hentai ik Kijk maar binnen spiegel, rij relax, omdat ik net krijg Interview, nee, interview, dikke tonnen voor mijn deals Kleine jongens gaf voor broma's, snap pakketten zijn Mijn trek zoet, die is nieuw, ik zweer ik voel me fris Weer een nieuwe banger, pas die gooit hem in de mix wat gebeurt er om me heen zien alleen een kleine beetje money in de film Niemand die maar vraagt van ben je wel oké okay? Maar wat verdienen, rijk hier op de zee Wat gebeurt er om me heen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 Kleine jongens zitten vast voor de halve kilo. de calling me. Please don't talk to me. Ik heb mijn band op de zeven. Ik wandel niet. Wat gebeurt er omheen? Me mee? Zien alleen een klein beetje money in de veen. Niemand die maar vraagt van ben je wel, oké. Okay? Maar wat er verdiend rijk hier op de zeven. Wat gebeurt er omheen? Me mee? Jongens zitten jaren, maar bezoeken elke week. Moeders hebben tranen en de junkies zoeken beest Maar wat er verdiend rijk hier op de zeven.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 Ja. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, ja, dat was meneer. Ja, ja want... Al die uh, ja, coronatoestand... Ja, ja, dat was uh, in, <laughs> de, midden in de pandemie. Uh, Rohalf Heid van Host, uh, Jurri aan Keurbezoek en jij. Dat waren de enige. En voor de rest uh, ging uh, nadat volgens mij Julian aan Keurbezoek voor het laatste geweest was... ging de boel alweer weer dicht. En dan had jij uh, je optreden nog uh, mooi mee weet, uh, weten te nemen. Dus... Uh,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 Uh, met een uh, goed oordeel naar het luisteren van, goh, die Lisette. Die weet daar wel uh, heel veel van, <laughs> in ieder geval. Uh, dan over jouw uh, muziek, want hoe ben jij met muziek uiteindelijk begonnen? Ik ben begonnen, dat ja. gaan wel heel lang terug. Ja.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 ja, we ze zeven natuurlijk ook nog een EP. Daar komen we natuurlijk, gaan we naar Duitsland, komen we daar nog even op terug. Maar het eerste nummer wat we gaan horen: dat heet Kitchen Table.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 of mornings keep me going on Honestly, I never thought that I could love someone else table memories are hanging on the walls they're staring me down and whispering my It's true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 uh, dat de uh, verse croissantjes net uit de oven komen. Dat beeld heb ik een beetje bij, bij, dit, uh, bij deze song. Ik weet niet of dat, uh, of dat ook zo is, uh, Lisette. Uh, ja, die sfeer komt uh, heel, uh, heel dichtbij in de buurt. Zie, je, kijk. <laughs> er zit toch wel degelijk in een, een sfeervol uh, een verhaal en uh, zit er een beetje achter. Uh, daar gaat, uh, denk ik, het volgende nummer niet over. Maar het is. Uh, ja,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 sign out, words that sting my reckless mind, salt that is foaming at my mouth. change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 It hurts me more than you know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 En het, het tweede blokje begint met het nummer Stutter and Stumbling. Racing through my veins Southern stumbling, and turning crumbling No straight lines for me I shake and shiver I can't deliver a word that might just comfort you What's level said says it all Says it all Oh what's left on set says it all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 Hunters and Ally has hey, Dusk fell over the place. Sky spoke of rain. I found myself alone and small. No one heard my call. Dim figures in the gloom predicted my doom. They drew nigh, but my eyes told me a lie. Oh, my tears can. This is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 en het is een beetje mijn lijflied: A different man van de heer Thomas Florense voor Indimi TB Florense. Nog eentje, en dat is een very short story van de heer PA en Bond. En die gaat het opvullen tot aan het nieuws van uh, 9 uur. Ik love you then. Tops of Italy, searchlight epiphany, making love on the balcony, with nothing to lose. Our lucky had changed, right after the armistice, letters and letters.